De Amerikaanse minister Gates heeft gezegd dat het doden van de Libische leider Gaddafi geen doel is. Verder zei hij dat de rol van de VS bij dit ingrijpen beperkt is... en dat de Amerikanen de leiding over de operatie binnen een paar dagen willen overdragen aan de Britten en Fransen, of aan de NAVO. Vliegtuigen van verschillende landen hebben afgelopen dag boven Libië gevlogen... na de eerste golf van aanvallen op afweergeschut en militaire installaties van het regime... Volgens het Franse ministerie van Defensie was er geen tegenstand van Gaddafi's leger. Rond middernacht vuurde het Britse leger vanaf een onderzeeër kruisraketten af op Libisch afweergeschut. Verwacht wordt dat ook vliegtuigen uit Qatar zich snel zullen aansluiten bij de acties. Dat zou de eerste militaire actie van een Arabisch land zijn. Egypte heeft laten weten geen bijdrage te leveren aan het ingrijpen. Het land vreest voor het lot van de vele Egyptenaren in Libië... In Brussel zijn de NAVO-landen het nog niet eens geworden over militair ingrijpen onder NAVO-vlag. Turkije houdt een besluit tot nu toe tegen. De landen die nu militair ingrijpen vormen een gelegenheidsalliantie. De NAVO heeft wel besloten mee te werken aan het afdwingen van het vn wapenembargo tegen Libië. Nederland heeft steeds gezegd te wachten op een besluit van de NAVO voordat het deelneemt. Het weer op veel plaatsen ligt de vorst, plaatselijk ook kans op een misbank... Overdag opnieuw vrij zonnig en droog en 10 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Vandaag lente. En Libië en Japan natuurlijk. Dat is het zo'n beetje. Nou ja, zo'n beetje. Japan nog steeds heftig. dode daklozen vermisten En die re reactor nog steeds niet onder controle. Stommelingen, die Japaners. Wie zit er nou in godsnaam een kernreactor op zo'n plaats... waar je kan wachten op een aardbeving Je zit toch ook geen uh, kop koffie op een wasmachine... die elk moment kan gaan schudden? Ja, en dan krijg je weer al die mensen die een ene weer tegen die kernenergie zijn. Op plekken waar de aarde nog nooit gebeefd heeft. En dan krijg je zelfs nog meer van die vervelende windmolens overal. Hele rijen. Soef, soef, soef, soef. Maar ja, het is wel lente vandaag. En dan Libië. Ja, is het eigenlijk niet raar dat wij daar ingrijpen? Die man die zit er al 40 jaar dictatortje te spelen. En dan nou moet hij in één de weg. Ja, voor de bevolking. Maar dat zal wel weer met olie van doen hem of zo. Ja, er zijn zoveel dictators die moorden. Soedan, Burma, Noord-Korea, daar doen ze niks. Ja, dan krijg je straks weer zo'n puinhoop erbij. Hè. Kadafi weg en chaos al op. Maar het blijft lente. Ja, en normaal word ik misselijk van de lente, omdat iedereen in een ene zo dartel gaat doen. Oh, dan word ik zo depressief van iedereen komt uit zijn hol en allemaal op die terrassies en zo. Maar nou vind ik het in een ene lekker. Heel raar, dat die lente overal doorheen gaat. Ja, wat een ellende er ook is, het blijft lente. Dat is het rare van dat weer. Dat gaat zijn eigen gang. Dus mensen, geniet er maar van. He? Van het zoetige, sorry. Welkom, welkom lieve luisteraars. U hoorde de Groentevrouw weer. Kijk op haar site groentevrouw.com voor nog meer goede zin. Maar luister eerst naar mijn gasten voor vannacht. Nou ja, Jan, Ema, je, je bent gewoon uh, huisraad toch? Je bent een onderdeel van dit programma, dat, dat kan ik jou eigenlijk toch niet... De echte gast die zit ernaast, dat is Emily. De enige echte de Emily. De enige echte, dat is toch niet te geloven. Want Ze, ze leeft. Ze leeft. En uh, de, de moeder van vier kinderen, maar ondertussen ook, ook een radiomens. Want je Zeker. werkt bij Radio Noord-Holland. Ja. ja, ik ben echt een radiomens. Ja. Bovenop bo het nieuws, hè? Bovenop het nieuws zat ja. ik laatst. Ja, dat is goed zo, Jan. <laughs> nou. En ik maak mijn kinderen ook radio, kinderen. Dus wij luisteren echt veel, uh, veel radio. En waar luister je dan met je kinderen naar? Naar jou. Ik, ze weten jou, jouw tune en ze weten alles. Deze. En ze luisteren naar sport heel veel. Vind ik ook leuker via de radio is dus dan uh, luisteren op zondagmiddag uh, luisteren naar... Uh, Wat gewoon goed. naar sport. Echt waar? Nee, is echt waar. Dat hoor je bijna nooit. Nee, nee, ik dat heb zo'n zo transistorradiootje in ja. de keuken staan. En die staat dan de hele dag te, te draaien. Ik geloof niet dat mijn kinderen uh, ooit naar de radio luisteren. Nou, ik heb twee kinderen uh, van uh, 14 en 17. En die zijn niet uh, naar een radio toe te branden. Behalve in de auto, dat moeten ze wel. Ja, precies. En dan uh, mag het nooit radio 1 zijn. Is er niks anders? <laughs> dus dan moet hij altijd op uh, Sky of een andere non-descripten oh, ja. zender. Ja. En dat vinden ze dan leuk. Maar uh, gewoon... Uh, ja, in huis staat hij altijd aan. Geweldig. <laughs> dat is goed. Ja, ik, ik luisterde vroeger altijd naar Radio 5. Maar ja, dat is... Uh... Dat kan niet meer nu. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. nee. Jan, wij gaan samen een soort battle doen hè, met plaatjes. Ja. Wat gaan we als eerste luisteren? Rolling Man Fleetwood Mac. Oh baby Don't you want a man like me Oh baby Don't you want a man like me I can give you so much love And more than one woman I've ever seen Oh baby Nou, voor als u net bij bijna in slaap was, dan is dat nu wel weer voorbij, dat moment. Uh, ik ga even opzommen uh, wat we gaan doen verder vannacht. Uh, uh, tadadada, we hebben een wereldpremière op de radio. De NTR en het Mediafonds betaalden en wij mogen het uitzenden. Aardig hè. Nou, het moet niet gekke worden. al wel, waarom ook eigenlijk niet? Uh, schrijver, regisseur en collega-radiomaker Bert Kommerij uh, heeft hier eens iets heel bijzonders gemaakt. Een radiofilm waarin hij op zoek gaat naar het wezen van de digitale revolutie. Wat is er veranderd uh, uh, aan, aan, uh, nou ja, aan hoe we met elkaar omgaan eigenlijk hè, door dat internet? En wie ben jij precies? Je profiel op Facebook? Of hè, dat je het zelf gecreëerd hebt? Klopt dat eigenlijk met wie je echt bent? Hè, hoe intiem ben je digitaal met, met elkaar? En wat is het effect daarvan? Allemaal vragen die door Bert's hoofd speelden. En Media Me, You're in My Story is het resultaat. Straks tussen vier en vijf hier te horen. En uh, eind volgend uur, eerst eventjes een gesprek met Bert Kommerij. Goed, uh, uh, wie leest er nou vooraf van dit programma uh, mijn website? Ja, ik... Oh kijk, hier gaat één vinger omhoog. Ik sta het geen beek over. <laughs> Daar gaat nog een vinger omhoog. <laughs> nou goed, weet je, ik stop er heel veel energie in. Maar laat uw luisteraars nou eens weten wat u ervan vindt. Heeft u er wat aan? Kan het beter? En hoe dan? Kijk, want ik link ook vaak naar Facebook, dus... Word nou maar bevriend met mij, dan krijg je dat misschien nog sneller door. He, als ik er iets nieuws op zet. He, word maar vriend van uh, Adeline van Leer. Ik doe, vind het allemaal goed. Uh, Daar doe ik ook al vaak korte fragmentjes neerzetten... Uh, van wat er later dan in de uitzending komt. Het is allemaal liefdewerk, oud papier. Dat geeft ook allemaal niks. Nou ja, niks. He, enige wel wat. Ja, enige respons is toch... Nou, uh... Ik hoor tussen de regels door toch een zekere... <lacht> ja, ik weet niet. <lacht> ja, houd je mond maar. Het volgende uur eh, gaan we eh, door het Stedelijk Museum lopen. Hè, door de nieuwe tentoonstelling getiteld... Temporary Stedelijk 2. <lacht> Eerst met conservator eh, Margriet Schravenmaker. Ontzettend leuk mens. En daarna met eh, Bart Rutte. Dus met een N erachter, dus is geen familie. En de kunst eh, waarover wij dan praten... die kan je zien op de site. Nee, dat is leuk. Tenminste, bijna alles. Dat heeft Thomas, onze regisseur, weer allemaal mooi opgezet. Uh, ik kon niet overal Bale van vinden, dus sorry. Maar goed, verder de film The Fighter. naar het leven van de historische figuur, de Ierse Mickey Ward. Hij was helemaal niet Iers. Maar goed, die zich liet... Of misschien ook wel, maar hij woonde ergens in Amerika. <lacht> nou goed, die liet zich trainen door zijn halfbroer Dickie Ackland. Ook een uh, voormalig bokser. En wat mij betreft is hij de held van de film. Dat is Christian Bale. Die speelt hem. Die kreeg er terecht een Oscar voor. Terwijl ik toch zo'n hekel heb aan die Christian Bale. Het was gewoon heel goed. Nou, dat kan je me eh, eh, Vorige week was er een heel groot boerenfeest in Paradiso. Dat was georganiseerd door de Veenfabriek van Paul Koek. Films, debatten, theater, muziek, diner allerlei, en een ontbijt. Nou, de blikvanger daar was eh, de koe van boer Jacob. Nou, en hij legde even uit wat tochtig was, want die koe was tochtig. En dan was er ook nog zondagochtend, eh, negen uur naast Paradiso, dus dat ontbijt. Enorm. En uh, dat was heel grappig, want achterin, naast Paradiso... Hè, heb je, uh, daar hebben ze in een of andere raar ijzeren bankje met een uh, afdakje erop gezet. En daar lag een zwerver te slapen. En dat hele ontbijt werd opgebouwd. En die werd pas wakker toen tegen de tijd dat die koffie... En die, uh... ja. <laughs> die heb ik even met die man gepraat. Oh, goed, oké. Okay. Verder eh, komt Jan natuurlijk in het laatste, laatste uur weer veelvuldig terug... met oude meuk eh, en, eh, en herschreven popgeschiedenis van Rex. Goed, tot slot. Uh, uh, nou, nog een keertje de website. Www. Van Lier. Eh, kijk er nou eens op. Eh, Thomas en ik werken ons echte blubber aan die site. Het wordt ook steeds meer een blog. En je kan dat dus van alles terugluizen. Maar dat heb ik net allemaal al gezegd. U kunt ook meedoen naar het Goede Leven, het Karo.nl. En nou is het aan mijn beurt voor een plaatje. En, um ik, ja, ja, het was waarschijnlijk ook ontzettend moeite om te kiezen. Hè? We, gaan, we zeiden, we gaan lekkere plaatjes dit uur draaien. Nou ja, ik dacht, het moet een beetje kort zijn in het eerste uur. Het moet een beetje vaart hebben. Oké, okay, dan, uh, ja, ik heb helemaal verkeerde nummers uitgekozen. Maar deze Een Hele deze lange, kan. <laughs> een lange. Hele lange kom. Nee, dit Dus een cd, uh, uh, Bob Dylan, gezongen door Black America. De ja, allemaal is, zwarte artiesten. Ik vind het fantastisch. En dit is, hoe uh, heet het nummer? Zeg het nou eens even. Je hebt het bij je. Aan de man? Ja, the man in me van de door de persuasions. Oh.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 the man and me, <laughs> but oh, oh, what a wonderful, wonderful feeling, just, just to know, know, just to know that, that you are, are near. Oh, baby, baby, it sets my heart really, from the toes up to my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 je goedkeuring bent. Oh, daar gaan ze de hoek om. Ja. Die zouden zo achteraan willen lopen. Ja, ja, ja, ja. Mooi, hè? Ja, te gek, toch? Ja, ja ik vind het heel mooi. A cappella soul. En dat ja. van een nummer van Bob Dylan. Mm -mm. Goed, uh, ik, ik, neem, een, neem een slokje wijn. Ik, ik schenk even een kopje thee in. Uh, we gaan eerst maar eens even uitleggen, Jan. Ja. Wie, is, hoe, hoe, wie is Emily eigenlijk? Ik Geen kan. idee. <laughs> hoe komen we aan het mysterie van Emily? Nou, Daarvoor, Adeline van Lier, ja. moeten wij twintig jaar terug in de tijd. Echt waar, zo lang? Ja. Nou, toen werd, uh, in 1989, toen werd uh, uh, de regionale omroep van Noord-Holland opgericht. Ja. Dus ik meteen uh, solliciteerde. Ja. En ik werd nog aangenomen ook. En toen heb ik eerst uh, een jaartje een beetje gerommeld met nieuws en uh, dingen hier in het Gooi, in Hilversum. En uh, daarna kreeg ik de gelegenheid om uh, een middagprogramma te gaan bedenken en ook te presenteren. Ja. En uh, nou, wij vonden met z'n allen dat daar een spelletje in moest zitten. En wij bedachten toen het tientjesspel. En waarom heette dat zo? Er was een heleboel uh, commotie in, in de provincie geweest. Want voor de regionale omroep moest iedereen een tientje betalen. Ieder uh, huishouder moest daar een tientje voor uh, neertellen. Nou, dat vonden mensen belachelijk. Van, ik, uh, die zeiden, ja, ik heb helemaal niet om, om regionale uh, flauwelkul gevraagd. Nee, nee, ja. Ik moet nog een tientje betalen ook. Ja. Dus toen bedachten wij, van nou, dan maken wij een tientje kun je je tientje terugwinnen. Oh ja, wat goed! Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat tientje spel bestond uit vijf, vijf fragmenten, in plaats van de drie die jij nu uh, uitzendt. En die vijf fragmenten die, uh, waren nogal uh, uh, letterlijk beschrijvend van aard. Dus dat was dan van: hij werd geboren op uh, 8 mei uh, 1954. Ja. En, uh, nou, bla bla bla. Zijn vader was boekhouder en zijn moeder. Uh, uh, ja, maakte aquarellen. En uh, na vijf fragmenten, uh, uh, als, je dan, uh, als je het dan nog niet wist, dan won je niks. Maar als je het bij het eerste fragment al won, dan won je 50 gulden toen nog. Ja. En dat waren cadeaubonnen. Dat hadden we, we werden gemat door een of ander bedrijf of zoiets. Je kon er eigenlijk helemaal niet zoveel bij met die ja. bonnen, maar goed. Uh, dat spelletje dat, uh, werd uh, ingelezen door uh, Bram Reens... Ik uh, neem aan, God hebben zijn ziel. Want hij was toen al ver in de tachtig. Oh. Prachtige, donkerbruine stemmen. Ja. Enorme ouderwetse dictie had hij. Geweldig. Ja. Ja. En... Uh, nou, dat spel heeft jaren bestaan. Dat verhuisde van het ene programma uh, naar het andere. Ik moet er wel bij zeggen, ik heb dat niet bedacht. Dat was Jan karmichelt die dat bedacht heeft, oh ja? de neef van. Nou, echt? Ja, en die schreef ook de eerste uh, tijd de, de teksten daarvoor. Nou, toen heb ik het uh, jaren later... Ik, ik heb op alle momenten van de dag gezeten, uh, heb ik programma's gedaan. Op een gegeven moment verhuisde ik naar de avond. En dat vond ik hartstikke leuk. Ik kreeg alle vrijheid van de wereld. Uh, ik mocht dat programma helemaal gaan bedenken. Dat was iedere avond van uh, 7 tot 10. Je hebt het niet en... over van kust tot kust. Ja, nu ja, heb ik zeker. het over van kust tot kust. Nou ja, en ja en daar toen... ben ik. Uh, ja. Daar kwam jij in beeld ja. ook, Adeline. Ja. En toen uh, uh, dacht ik, dat tientjespel had eventjes niet bestaan. Uh, en dat wilde ik weer in het leven roepen. En de eerste aan wie ik dacht om dat uh, voor te gaan lezen... dat was Emily van Dijk toen nog... Nog steeds. En waarom? <laughs> en waarom? Nou, ik, ik, ja, wij kwamen elkaar gewoon tegen. Ik, dat deed ik trouwens heel vaak in het bedrijf. Ik, ik schreef ook sketches en zo. En dan uh, liep ik gewoon over de redactie. En dan zocht ik daar een type bij waarvan ik dacht... dat ja, met jou moet ik hebben. Ja, ja. Dus ik betrok iedereen bij het programma. Ja. En Emily was de eerste die mij binnen schoot toen ik dat spelletje ging doen. Toen heb ik jou gevraagd, wil je dat gaan lezen? Nou, dat uh, heb je een week bedenktijd had er wel over nagedacht, hè Jan? Ja. <laughs> En waarom wilde ik Emily zo graag? Nou. Ik, ik was verliefd op haar, op haar manier van praten. Da, daar zat een. Uh, nou, dat, dat horen we vanavond ook. Soort... We, hebben dit, we hebben er nog helemaal geen kans gegeven. Nee, we hebben er Maar er zat een soort, ja, een soort vastberadenheid in, hè, ja. Van, uh, laat mij maar even. Dat, dat heb jij van nature. En er zat ook een, een vleugje kak in. Zo van, nou, zeg. <lacht> kom op, kom op, zeg. Oh, nee. Dus dat God. is heel. <lacht> ja, maar weet je, weet je waar haar wortels liggen? Ja. Vertel. Rotterdam. Nou, dat zou je helemaal niet zeggen. Maar ik dacht dat ik helemaal geen accent... niks, kak, niks, Rotterdamse. Nee. Zo heb ik het altijd in geen... Wat er, zat geestig, altijd... Jan. er zat iets relativerends in ook van... Uh, ik lees dit nou wel voor... maar ik weet duizend uh, leukere dingen te bedenken. Oh, maar je... ik doe het wel even. Hè? Kom op, zeg. Geen gelul. Nou, Jan, je, je ware aard <laughs> Maar goed, daar was ik helemaal verliefd op. Op, op, dat, en, en, uh, op, op, op jouw uh, manier van, van uh, voordracht. En verder, uh, dat, dat had niks met radio te maken... Uh, uh, maken te maken. Wat ik heel erg grappig vond aan jou, ik weet niet of je die gewoonte nog steeds uh, hebt, als jij iets leuk vond, dan begon je in je handen te klappen. Doe ik en nog steeds dan zei iemand tegenwoordig. Dan zei, dan zei iemand van, nou, ik heb een leuk idee. En dan zei ja, ik zal het doen, ik zal het doen. <lacht> <lacht> nou, toen had je helemaal ja. voor je gewonnen. En dat heeft hem nog wel een paar jaar geduurd. Ja, ja we Want, hoe, best hoe, lang gespeeld. Ja, hoe lang hebben we het programma mogen maken toen? Een jaar of... 2,5, drie. Was denk het niet ik. meer? Oh, ik dacht dat het ook langer was. Ik drie dacht dacht... jaar of zo? Het was ontzettend leuk. Ja, Goed. dat was een fantastisch ik programma. Ik had de dinsdagavond hè, van 7 oh, van tot 10. Uh, Beste mensen, vroeger was alles beter. Oh nee, wat maar... nee maar dat programma was briljant. Was... Het was een leuk programma om te maken. Ja, en we, ja, het, leuk om te maken. het is uh, op een gegeven moment door de, door de bazen van uh, Noord-Holland uh, uh, van de zender gehaald. Uh, het was gewoon een kwestie van geld. Uh, ja. S'avonds te weinig luisteraars. En uh, ze wilden dat geld ergens anders aan besteden. Het was ook best... We hadden een hele ploeg die dat maakte. En het waren allemaal reuze creatieve mensen. En uh, ja, het was een één groot feest om te maken. Ik denk er nog ja. steeds met heel veel plezier ja. aan terug. Dat is dus zo Wanneer ben je, hield het op? Een jaar of zeven geleden? Acht? Maar volgens zoiets? mij zijn dat jaar 2005 ja. of zo. Ja, zoiets. Ja. En, uh, oh ja, om even bij dat spelletje terug te komen. Dat spelletje begon heel feitelijk. En ik ben het... Uh, met ingang van dat avondprogramma bij het Noord-Holland destijds... gaan verbouwen naar iets heel persoonlijks. van het zijn... Uh, ik kruip in iemands hoofd. En laat, laat die persoon hardop denken. Of uh, het is zo subjectief als de hel ja, ja. Ja, En Ja, heel gekleurd. <laughs> Absoluut. En ja, ja, ja. gekleurd. En daarom vind ik het zo leuk dat er altijd mensen zijn... die op hun beurt in jouw hoofd kunnen kruipen. En het altijd raden. Ja, en dat, ja, ja, dat, vind, dat ik vind ik ook. Wel... Ja, ja, dat, ja, is, ja. Dat, is, dat is heel speciaal inderdaad. Vaak, vaak soms, pas op de echte laatste minuut. Hè, dat er toch nog iemand belt. En, ja, we hebben hem. Ja. Dat is ook de bedoeling. Dat is ook de bedoeling, ja. Okay. Nou goed, gaan jij, jij mag dadelijk uh, jezelf uh, voordragen. Ja. Ik heb er zin in. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou. <lacht> maar Emily, vertel even, want ik, uh, uh, ik kende jou dus ook uh, Nou, nauwelijks, zag ik je. Want ik was natuurlijk ja. dan al s'avonds bij ja. Radio Noord-Holland... en dan was jij weer naar huis. Maar ondertussen, dat vind ik zo grappig... in die periode dat ik jou dus niet gezien heb. Nou, nee, dan moet je dus al een kind gehad hebben. Want jouw oudste is nu? Acht. Ik had er twee toen ik wegging oh, okay. uh, in 2004. Ja, want jij bent. Uh, het, het leuke is dat Emily dus terugkwam, opeens, Emily. Uh, toen wij Wereldnet nog deden, wat ook ontzettend leuk wow. was. He, van half zes tot zes ja. praten met uh, correspondenten over ergens over de hele wereld. En opeens kom ik jou tegen ja. in Indonesië, in Jakarta. <lacht> ja, ja, dat was heel leuk, hè? Dat was ook mijn mo moment van uh, fame, zou ik maar zeggen. <lacht> ik toen ik Adeline aan de telefoon kreeg en. Uh... En ineens hoorde dat nog steeds het mysterie van Emily werd gesproken. Ik dacht, ze zijn me niet vergeten. Hoe kan het? is Echt te leuk. Hoe was dat die vier jaar in Indonesië? Nou, leuk. Nee, het was heel leuk. Het was heel, uh, heel anders. Ik heb daar heel veel geleerd, eigenlijk. En, uh, wat is het belangrijkste dan, wat je daar geleerd hebt? Nou, ik vond het dus ook... Je moest echt weer nieuwe vrienden maken. Dus ik kwam daar, kende niemand. Dat, is, dat, dat komt niet heel vaak voor in je leven. Nee, er is ook geen familie, niemand op wie je kan terugvallen. Dus dat vond ik, ik dacht, kan ik dat nog? Hoe, hoe doe je dat? Maar dat lukte dus. En dat heeft me best wel geholpen. En ik vond het leuk. Ik, in eerste instantie kwamen we daar aan. En dan moet je een huis zoeken. Dus wij zaten in een hotel. En dan krijg je allemaal van die types die je allemaal huizen aanbieden. En toen dacht ik. Ik, ik geloof dat ik hier gewoon wil blijven. En overal waren zwembaden. Het was altijd 30 graden. Dus ik, ik had makkelijk. Als ik alleen met Jonas daar naartoe was gegaan... dan had ik daar makkelijk een soort vakantie kunnen houden van vier jaar. Maar omdat ik kinderen had, dacht ik, ja, ik moet er wel iets meer van maken. Dat vond ik wel... Uh... Dus voor mijn kinderen ben ik uiteindelijk zeg een beetje uit mijn schulp gekropen... en overal op afgestapt. Want dat vond ik best wel lastig in het begin. Dat je niks kent, dus je moet... Overal moet je jezelf introduceren. Overal. En iedereen spreekt Indonesisch, geen Engels. Nee, ja. Geen, nee. ja. nou ja, we bedoel de lokale bevolking nauwelijks Engels. Wel al die mensen die in de hotels werken, maar ja, daar kom je ook niet verder mee. Hey, en heb jij Bas heb jij van Indonesië een beetje? Geleerd? Ja, zeker. Nee, dat ken En ik bedoel, ik kon echt best wel goed praten. Want uh, in, ja, ik had, zoals ik je al eerder vertelde, acht man personeel ja, <laughs> lopen, die echt alleen maar Indonesisch praten. Dus je moest ook wel? Ja, maar ja. Ja, dat moest ik wel. Maar dat was ook wel de leuke, het leuke daarvan. Ja. Heb je ook Indonesische vrienden ah. gekregen? Ja, maar dat was wel veel via het werk van Jonas. Dus daar waren een aantal mensen, grappig Indonesische mensen... die dan ook vaak in Nederland een aantal jaar hadden gewoond. Dus die, die hebben dan wel een soort associatie met je. Ja. Maar... Ja, heel veel mensen... Ja, je komt niet bij Indonesiërs thuis. Bij deze mensen kwam ik wel thuis. Maar dat waren dan echt wel de gegoede Indonesiërs. Ja, precies. Heb jij de, de, de documentaire serie... De stand van de, ja. de sterren, de maan en de zon gezien? Ja. Van uh, Hendrik Gritel. Ja, ja, dat is wel fantastisch. Fantastisch. Ja. Ja, maar eigenlijk alles wat je filmt of fotografeert in Indonesië... Is dat is zelf fotogeniek. Ja. Dat ja. is ongelooflijk. En ook als je loopt... Als je dan... Uh, ik bedoel, je krijgt er geen genoeg van. Als je zo'n Sawa ziet... Nou, daar kan je gewoon eindeloos naar blijven kijken. Ja. Dat is echt bizar, mooi. Maar die, die, die documentaires, ook die, die relatieve armoede, die, die islamisering, de, de, heb, je daar, heb je dat gevoeld? Ja, nou, ik vond die islamisering vond ik dus wel. Ja, die, die voel je gewoon niet heel hard onder die dagelijkse uh, dingen die je doet. En ook niet onder de mensen die je tegenkomt. Ik vond dat wel meevallen. Ja. Maar ze zijn wel allemaal islamitisch, ja. Ik bedoel, ik geloof dat uh, 94%. Uh, moslim is, en dan blijft er heel weinig anders over. Maar daar had ik geen last van. Nee. En mensen hadden ook geen last van mij dat ik uh, nou, geen religie aanhing. Nou, dat vinden ze wel belangrijk. Je moet eigenlijk wel zeggen dat je christelijk bent, dat je katholiek bent. Geen geloof is, vinden ze wel raar. Hm, ja. Maar uh, ze hebben geen last van. Haar. Dus dat is wel grappig, toch? Ja, en, en werd, je, werd je niet als oud-koloniaal gezien en dan ook nog zo ja, weer in de, was de rijke kant? Wel, ja, ja, daar was ik ook wel bang voor. Dat zou ik misschien zelf wel hebben gehad. Als... Ja. Zo <laughs> wat moet je hier. Maar zij vonden dus, als je zei van ik kom uit Belanda, dan uh, vaak probeerden ze dan wat in het Nederlands tegen je te zeggen. En dan werd er heel veel gelachen. En er werd eigenlijk nooit over het verleden gesproken. Maar dat is ook helemaal niet netjes. Hè? Dus ze zullen nooit tegen jou zeggen van uh, iets heel direct onaardigs. Ja. En als ik wel eens iets direct aan hun vroeg, wat ze liever niet hebben, van ben je getrouwd? Dan zeiden ze altijd: beloem. En dat is nog niet. Je. Je kan iets nog niet, dan zeg je altijd nog niet. Je zegt nooit nee, ik ben niet getrouwd. Maar je zegt, ik ben nog niet getrouwd. Heel belangrijk verschil. Okay, Mag, hè? Ja, ja. Wat zinnig. Dus met allerlei dingen. Dus uh, weet je de weg naar... dan nou, moeten ze eigenlijk nee zeggen, maar dan zeggen ze... beloem. En dan uh, gaan ze het gewoon proberen. En dan ben je dus drie uur <lacht> <meer> onderweg. <lacht> ja, dat heb, ik dat heb ik wel eens gehoord, ja. Ik vind het wel wat hebben. Zo'n instelling. Beloem, hè? Ik ja, heel goed. Het heeft ook, het, bedoel, je hele toekomst krijgt ineens, wo, wo, die wordt ja. vol hoop. Ja. Ineens. Ja, je kan het Alles nog is nog niet, maar niet. je kan ja. het allemaal leren. Alles komt een keer. Ja. Ja. Ja. Mooi. Oh, mooi. En, heb je daar een mooi plaatje wat erbij hoort? Nee. <laughs> uh, want het is Edwin Star en 25 miles. Dus uh, dat heeft helemaal niks met Indonesië te maken. Maar Vind ik is, helemaal uh, niet erg. Nee, we gaan gewoon lekker aan de wandel met Edwin Star. Oké, okay, Joop. Take it away. Worth Gebroken worden. Heerlijk. Edwin Star. Zeg, we gaan uh, het uh, mysterie van Emily spelen, nu ze daar zelf is. Uh, weet je wat was aan de telefoon, Joop? Oh, was niks. Oké, okay. nee, ik zag dat onze technicus opeens aan het bellen was. Hij werd gebeld. Maar goed, het is niks. Want uh, ja, ze willen misschien wel eens inbreken als er rookpluimen naast... Wat zei je nou? Hm? Rookpluim bij... Uh... <lacht> rookpluim bij huis Gaddafi gesignaleerd. Breaking news. <lacht> Wat zie je? Ik zie een rookpluim. <lacht> Hoe reageren de mensen? Okay. Nou, eigenlijk niet. Luister, uh, er kunnen hier uh, knijpkatten gewonnen worden. Nee, nee. Houd toch eens <laughs> op over die knijpkatten. Ik neem het wel even over. De mensen. Je allemaal... kunt een leuke tjoen? U kunt een hele mooie stappenteller uh, winnen. Als u, uh, <laughs> stappenteller? Nee. Uh, hoe is het? Zo en het? toch knappe knijpkat, knijpkatten hoor. Knijpkatten? Ja. Toch knijpkatten? Je ja, ja. kunt een hele Volgende mooie knijpkat, knijpkat winnen. Als u, uh, als u raadt over wie uh, Emily het heeft. Uh, je vertelt dus, helemaal niet goed. Na het eerste fragment, het, het, het is opgedeeld ja. in uh, drie fragmenten. Oh, wat leuk. En na het eerste fragment kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen. Na het tweede fragment nog twee en na het laatste nog maar eentje. En uh, ik hoop dat het uh, duurt tot het laatste, want zoveel knijpkatten oh. hebben we niet meer. En uh, start het bedje maar. Of het uh, liefde op het eerste gezicht was... Uh, nou, nee. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Mijn man is niet het type van, kijk mij eens. Die zuigt niet alle vrouwen aandacht naar zich toe als hij ergens binnenkomt. En als hij gaat praten al helemaal niet. Dus nee, ik viel niet echt in, uh, hoe noemen jullie dat? Uh, Katzwijn. toen ik hem voor het eerst zag. En eigenlijk nog steeds niet. Maar het is wel een lieverd, hoor. Soms een beetje een eigenwijsje. Dat wel. Dan loopt hij weer ergens over te brommen. En dan hoor ik hem ijsberen op de gang. Maar ach, er is met iedereen wel eens wat, toch? Nee, ik ben eigenlijk best wel een beetje blij met hem. 0800-1121, als u weet over wie Emilie het hier heeft. En dan gaan wij luisteren naar... Waar gaan we naar luisteren? Doe ze gooi. Dat moet jij zeggen. Ja, dat is jouw plaat. Oh, ik was weer aan de beurt. Oeh, ik heb allemaal van die... Uh, misschien, misschien doen nummer één maar. Oh, nummer 1. Ja, dat is CD leuk, nummer 1. Dat is een verrassing. <tie> We gaan uh, nummer 1 door. Nummer horen. 1. <hij> <hij> <hij>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 Om houden, een pupilen voor groot De wereld is verplaatst, ja Op je polen pips na Een golf neemt de afstand Van je hemellichaam, ze is van spectrale om Oh, van Hoe losgepast het toen ze naar me lachten Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijk Als ik nou zoals als ik ooit derde ben, dan uh... weet je dat je bent. Dan ben ik in de lucht als derde stof. Dan ben ik in de sky met draden zo nek, nek. in de sky met draden zo nek, draden zo mijn nek, mijn aan de telefoon. Jan? Ja. Dat is ook een Jan dus. Ja, een echte. Een echt, nou jee, nou hou op zeg. <laughs> uh, <laughs> en uh, hoe is het met Jan? Bij mij is het goed, ik ben klaar wakker Ja, hoe komt dat? Door die muziek ja, van ons? door die muziek. Nee, ik ben aan het werk. Oh, wat doe je? Ik uh, zit op de taxi. Oh, en waar? In bussen. En? Uh, is er nog een beetje volk op de been dan, op dit moment? Uh, heel ja, heel slaapt momenteel. Behalve Jan. <laughs> ja, behalve ik. Ja. Goed. Wie denk jij dat het is, uh, Jan? Jolante. Jolante Kabaal van Kasbergen. Juist. En waarom denk je aan haar? Uh, omdat ze zo over uh, Wesley praat. Is dat zo? Oh ja? Ja, Echt ik maar. heb het wel eens gehoord. Echt of waar? gelezen, of zo. Ja, inderdaad. Waarom? Ze, ja, oh. Maar het is wel een lieverd hoor, waarschijnlijk dat. Of niet. Is het nou goed of is het niet goed? Nou. Dat met... laten we in het midden, hè, eventjes. Ja, nog even in het. Midden. Oh, laat je dat nog in het midden? Ik denk bij Jolante altijd aan wenkbrauwen. Daar zit ik altijd gebiologeerd dat ik die wenkbrauwen van haar. Ja. Die zijn zo zo raar. ik ben daar te oud voor. Oh, nou... Nee. Voor wenkbrauwen? <laughs> nee. <laughs> Om naar die wekbrauwen te kijken. Oké, okay, Jan. Nou, Jan, ik ga, je, ik ga je maar uit de droom helpen, want het is hartstikke fout. Hartstikke fout? Hartstikke helemaal fout. Nou, dan gaan we straks weer opnieuw proberen. Dat is heel goed. Hé, hey, fijne nacht nog. Hé, hey, veel plezier, hè. Dag. Dag. Dag. Klopt dat nou dat ik nu weer een Jan aan de lijn heb? Dat zou best kunnen. Nou, Jan. Hallo, goedenavond. <lacht> het is wel een Janboel, of niet? Nou, het is echt een, niet te geloven. Jan, heb jij een fijn weekend gehad? Nou, ik, heb, ik, ik dacht dat het uh, Karitefse was. Oh, je gaat helemaal niet op mijn vragen. Je denkt, ik, ik pleur. Ja, de lijn is knal een erin. Best. Ja. Dat <laughs> zeg je, ja. Uh, uh, karitefse. En waarom denk je aan Karitefse? Nou, het is met, we begonnen met de eerste dating show. Je begon met een, met een zinsopmerking van. Uh, uh, ja, wat was het ook alweer? Nee, maar deed mij direct. En je had het over een, een, iemand die dus door de gang loopt. Die heeft dus, uh, uh, ook meegedaan met. Uh, met uh, Zeggens A... En ja, en dan liep Cardi in de gang. Ja. Cardi liep altijd in de gang. En altijd de ijsberen, dat klopt. Ja. Dat... ja. Maar ja, ja. Maar ja, dan, ja maar daarna lopen niet. we vast. Ja. hè? Nu lopen we vast. Ja. Hé, hey, er uh, staat een beetje echo op, klopt dat? Uh, hoe komt dat? Ja, ik, ik weet niet echo. wat er allemaal gebeurt. Ook daar oh, weet... kunnen we niks aan doen. Nou, dan gaan we er ook niet verder uh, maken. Dat doet Jan. Dat doet Jan. En Jan, helaas, het is hartstikke fout. Hartstikke fout. Hartstikke fout. Dus blijf luisteren naar de volgende... Uh, fragment En uh, als je het dan denkt te weten, bel gerust nog een keertje. Ja? Oké, okay. dag. Hier komt het tweede fragment. Ja, eigenlijk is hij op zijn best op vakantie. Dan zie je hem helemaal loskomen. En hij houdt van een lekker warm klimaat. Dus dikke pech dat hij hier is geboren. Maar dat zal je hem nooit horen zeggen, hoor. Klagen doet hij niet. Mocht hij ook niet, van zijn ouders. Hij is vroeger kort gehouden hoor. Ik denk wel eens, nou, die zit... Hoe zeggen jullie dat ook weer? Die zit onder de plak. Nou, dat klopt wel een beetje. Want thuis ben ik dus ook zo'n beetje de baas. Daar moppert hij ook wel eens over. Dan is hij jaloers, die lekkere beer van me. 0800 1121, als u het denkt te weten... En uh, wat gaan wij draaien, Jan? Ik vind uh, Muddy Waters uh, op zijn plaats. Wow. Met, uh, met Managed Boy. En dit het is een hele lelijk opgenomen versie. Met vervorming en zo. En dat hoort bij Muddy Waters, vind ik. ik vind daarom, het daarom deze weer, versie. Oh, ja, het yeah. Oh, yeah. Everything gonna be alright this morning. Young boy, at the age of five, my mother said to be the greatest man alive, but now I'm a man, I made 21, I oh, want you to believe me, honey, we're having lots of fun, I'm a man. Yeah! Spell him no. A, H I, N. N That rather than me no B <laughs> O, B, O, I, Y. y That spell managed boy. For a grown man I'm a man I'm a rolling stone I'm a man I'm a hoochie coochie man Sitting on the outside Just me, my mate I made the moon Come up two hours late For another I spell him a child. In that rather than me, no be, oh child. Why? That's for manish boy. wat hoekje a... <stitlefoon> heel langzaam het hoekje op. <stitlefoon> goed naar nou de telefoon uh, Erwin. Goedenacht Erwin. Hallo. Hallo. Gaat me leggen, kom zo, zo. kiddie. Hallo, gaat me leggen, kom zo. Ben je ja, klaar? Okay. Te je broek ophalen? broek halen. Ja, oké, okay, maar dat zal waarschijnlijk mijn Rotterdamse accent zijn. Daar ja. kan ik ook niks aan doen. Oh, ja, nou, ja, Rotterdam of zo, zei ik al. Hey, ja. wonen jij ouders er nog in Rotterdam? Nee, ik zei zijn naar Zeeland, vuist. Oh ja, want je vader was een oh. zeer. Ja, maar ik ben ook Rotterdams. Erwin. Oké, okay, nou. Geboren, getogen. Erwin, wat, wat, wat, waarom ben jij nog wakker? Ja, uh, goed, ik, had een beetje, ik, ik had een beetje de afgelopen avond lekker naar muziek zitten, zitten luisteren. Naar nou, wat? Dat, ja, oude ja, Motown-platen dat soort dingen, weet je wel. Lekker, nou, lekker. gewoon zo'n uh, ja, zo ja, zondagsfeertje oude plaatjes luisteren. Oude meuk luisteren, heerlijk. Ja. heerlijk ja. En, dan, en dan op cd of ook echt op plaatjes nog? Ja, ook wat van zo'n plaat, maar ja, ik heb ook het, het een en ander... Op CD, dus dat wissel je dan. Ja, precies. Een nou, als, eh, vriendinnetje wordt van mij van de week wordt 25 en ik zeg: Wat wil je hebben? Zegt ze: Nou, LP's. Ik zeg: hè? Ja, dat, ja, is, dat klinkt veel mooier, Adeline. Ik zeg: ja, Oh. <laughs> dat is helemaal weer hip. Ja, dat is echt. Maar uh, nou, goed. Ja. Hij zegt: En die hoezen zijn ook zo mooi. In een, uh, dat is het is zo. niet te geloven hè, dat dat terugkomt. Nou, er is, ongeveer, er is heel veel verloren gegaan toen, uh, toen de CD opkwam. Ja. ja. Dat vind ik wel. En zij zegt dat ze het kan horen. Kan jij het horen, het nee. verschil tussen. Nee, ik, nou goed. Dat vind ik allemaal gezever. Maar ik, ik vind het wel eens leuk om een LP te draaien. Ja, ja zeker. Want uh, ik bedoel, als je naar bepaalde solplaten luistert, ja? een CD, dat klinkt allemaal zo vlak. En dus als je lekker van Audiwetje viniel draait, tot dat een... kraakt hè? Met een, met een heerlijke bas. Ja, super. Je hebt het gevoel alsof het meer live is dan. Ja, uh, ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Hey, wie denk je dat het is, Erwin? Volgens mij uh, is het, uh, het Willem-Alexander waarover gepraat wordt. Waarschijnlijk door Maxima natuurlijk. Jij denkt dus, je ja, ja, antwoord is Willem-Alexander? Ja. Nou, helaas, dat is, uh, dat is fout. Nee, jammer. Ja. Maar uh, <laughs> goed dat je meegedaan hebt. <laughs> okay, en, ja. en fijne nacht nog. Je Ui. scheert er rakelings langs, hoor. Ja. ja. Maar ja, het is niet Willem-Alexander. <laughs> ook, maar dat zal, uh, als ik het zo hoor... Dat Oh, gaat dat wel lukken? Een leuke okay. nacht. <laughs> ja, hoor. Goed. Dag Erwin. Dag. En dan hebben we nu aan de lijn uh, Willem de Ruiter. Oh, Willem, ja, je mag ja. nog even niet zeggen wie, ja, wie je denkt dat het is? Nee, ik zeg het wel niet. Nou, even, even je mond houden. Hè. Hoe is het met jou, Willem? Nou, het gaat wel. Oh jee, wat is er mis? Ik, luister, uh, ik was aan het luisteren naar je programma, maar ik luister altijd naar Radio 1. En, uh, en ook naar jouw naar jou programma. Voor, ja. de, voor de goede muziek. En voor jou natuurlijk. Ja. ja. Oh, dat was je aan het doen, ja. Ah, ja. Dus ja, dat was ik aan het doen, ja. <laughs> nou, weet je, Willem... Eh, eh, Emily gaat, dan weet je wel hoe laat het is... die gaat eh, het derde fragment eh, even lezen. Oh, ja. Het, blijf aan de lijn, ja. Ja, ik wist dat hij die... is. Tja, ik kan het ook niet helpen... dat ik de populairste van ons tweetjes ben. Daar doe ik niks voor. Gaat helemaal vanzelf. Als jij lacht, gaat de zon schijnen, zei mijn vader vroeger. Dat zei mijn mans opa ook altijd tegen me. Was altijd zijn grote voorbeeld, zijn opa. Maar hij is gek genoeg niet zo los als zijn grootvader was. Hij aardt meer naar zijn moeder. En ik? Ik ga mijn eigen gang. Dan trek ik lekker iets met een panterprintje aan... en dan kom ik daar dus gewoon mee weg. Zou de rest van de schoonfamilie dus never nooit niet doen. Straks? Tja, straks. Dan zijn wij aan de beurt. Ik zou best weer zo'n défilé willen gaan doen. Maar dan als een soort Braziliaans carnaval. Zie je het voor je? Ja. Nou, Willem, zeg het maar. Ja, ik wist het de eerste keer al. Uh, Prinses uh, Maxima. Ja. Right. Goed. Ja. Hartstikke goed. Ja. En hoe vind je deze omschrijving van Prinses Maxima... Uh, nou ja, wel, uh, wel goed. Typerend. <laughs> Typerend. Wel goed. Alle drie waren ze trouwens uh, wel goed. Uh, Willem-Alexander is uh, ten positieve veranderd door, uh, door Maxima. Dus, uh... Ja, hij is wel wat leuker geworden. Ja, ja inderdaad. Ja. En waardoor wist je het? Wat zeg je? En waardoor wist je dat het Maxima was? Want je zei al dat je het bij het eerste fragment wist. Ja, ja ik, ik, ik weet het. Het schoot me opeens te binnen met... Uh, ja, scho schoot gewoon te binnen. Sch schoot gewoon te binnen, oké. Okay. Nou, blijf aan de lijn, uh, Willem. Dan uh, noteert Thomas uh, je, twee je adres. Twee knijpkatten? Uh, hij krijgt twee knijpkatten. <laughs> Potje aan doosie. Oh, fantastisch. Oké. Okay. Hey, nou, fijne nacht kan, nog, hè? Dan kan ik de kat uh, dubbel knijpen in doen. Zo dom. is het. <laughs> Gekke huis vannacht. <laughs> oké. Okay. Doei. Oké, okay, uh, doei. Bedankt. Eh... Um, ik ben aan de beurt hè, met, met muziek. Maar het zijn allemaal veel te lange nummers die ik hier heb staan. Zullen we... Oh nee, het is nog wel leuk. Ik heb een opname uh, van V. Lofsky en uh, Laurence Wensen en Jet Stevens. Die treden op met De uh, uh, Bezemkast. Dat is een muzikaal uh, programma. Allemaal liedjes. En dit is een, uh, een liedje wat ik dus opgenomen heb. Ik was in een kleine zaal van Bellevue. Het is Have a Nice Flight van Velofsky. Thomas, uh, zien jullie het? En ik, die, die Veloski heeft zo'n wendbare stem. Dat is zo'n muzikaal iemand. En eigenlijk vind ik het toch raar dat ze niet, niet bekender is. Of, uh... Ja, ik vind dat niet raar. En uh, ik, ik heb ik haar heb twee keer uh, mogen ontmoeten. In, uh, twee keer in radioprogramma's. En zij is iemand, en dat waardeer ik zo in... Dat die volstrekt haar eigen gang gaat. Nul concessies doet aan wie dan ook. Uh, ik zal nooit vergeten dat ze een keer optelt in een radioprogramma. Uh, bij een interview. En uh, toen waagde een technicus het om galm op haar stem te zetten. Dat je zo'n kathedraalachtige... Kwaad! Nooit galm op mijn stem! Moet gewoon zo kaal zijn zoals die is. En geen, geen gelul verder. Dat werd ze echt... Ja. En toen, uh, daar heb ik zo'n waardering voor. Dat iemand exact weet van zo doe ik het dus. En anders doe ik het niet. Hmm. En uh, de consequentie daarvan is dat je misschien... Uh, in beperkte kring bekend wordt. En blijft. Maar ja, dat zijn dan wel je beste uh, fans. Ja, yeah, zo so is het. Velofsky. Ladies and gentlemen, your attention please. U moet de woord over de hoogte hebben. Hardy, can i see your face can i take your shoes give me all your change Ik ik het hier maar afknippen, want dan gaan we natuurlijk allemaal weer door. Uh, het is alweer bijna voorbij, dit uurtje. Potje om de We hadden ja. nog een heel spel, maar goed, dat houden we gewoon in reserve. Nou, zal ik, zal ik vast zeggen over wie het gaat? Ja, dan volgende nee. week, Als u nou, <laughs> nou volgende week gewoon meteen belt. Ja. Dat scheelt weer. Nee, nee, nee. Um, Jan. Uh, Weet je, ik heb het wel eens gedaan. Zo dat, dat spelletje begonnen. Van nou, we gaan zo het spel doen. Het uh, gaat vandaag over uh, koningin uh, Beatrix. En uh, u kunt bellen. En dan, mensen geloven je dan Nee. Hen? Absoluut niet. Die denken, ja, kom. En dan belden ze dus met allerlei andere namen. Heel merkwaardig is dat dat effect. Weet je wat ik ook zo'n e eigenaardig effect vind? Uh, uh, de, toen uh, Jan-Peter Balkenende nog uh, onze premier was, er was er elke week wel iemand die belde: Is het Jan-Peter ja. <laughs> ja, dus wat je en ook is het, opschrijft. Is het, is het, uh, is het Rutte het Wilders? Is het Rutte? Ja, dat is heel zo. gek. Ja. Maar wat je dus ook opschrijft, het ja. slaat altijd op de premier. Ja. Dat is heel raar. Ja. Zoveel meningen blijkbaar over één en dezelfde persoon. Ja. Oh, heel grappig. Hey Jan, wanneer gaan we jou weer uh, in je eigen programma horen op de radio? Nou, wat mij betreft morgen. Ja, ja. Uh, maar ja, dat, dat, uh, dat, dat hangt niet helemaal van mij, of jammer uh, genoeg? Nee, potje nou, En het... mijn eigen programma, Adeline. <laughs> oh, dat is ook morgen. <laughs> oh, jij, normaal sta jij dus om kwart voor vijf ja. naast je bedje... om, uh, oh, ja. ook om, nog. om te gaan, gaan werken, gelukkig, morgen Ik heb nu een soort of niet, omgekeer... toch? Nee, inderdaad. Ja. Ik heb nu een soort omgekeerd... Dus in het begin van de nacht, in plaats van het eind van de nacht... kan ik ook, grappig genoeg. Ja, moeiteloos. Ja, moeiteloos. Want je doet nu een paar dagen per week... doe je het hele nieuws gebeuren op Radio Noord-Holland. Ja, waar ik Jan heb ontmoet. Dat is wel grappig. Ik ben er wel dus een tijd weg geweest. Maar ik ben er dus nu weer terug. als En wat is jouw taak, precies? Redacteur voor de nieuwsuitzending. En ik doe dan alleen maar de ochtenduitzendingen... tussen zes uur ochtends en negen uur. Uur. Ja. Dus ik ben rond kwart over vijf ben ik op de redactie. S Morgens. Jij bent die ene eerste die het licht aan doet. Ja, die, ik doe en... letterlijk, ik kwam hier aan en hier zit een portier. En nou, dat, bij Radio Noord-Holland hebben we dat, radio en televisie moet ik zeggen. Ja. Dus dan, dan letterlijk maak je de deur open, typ je de codes in, doe je het licht aan. En uh, dit is, uh, dit, dit vond ik heel luxe. Ja, ja, dat er een portier ja, ja, zat die heen heen je goeiemorgen wenst. Een <laughs> ja. hele lieve portier hebben we hier. Ja. Goed, nou, ik hoop uh, dat wij uh, uh, ook uh, elders nog eens uh, te horen zijn. In... Wel ja. Misschien wel weer bij Radio Inmerholland. Het zou mooi zijn. Ja. Um, ik was heel blij dat jullie er waren. En ik, ik vind het jammer dat jullie weer weggaat. Oh, <laughs> wij ook. <laughs> en de laatste plaat wordt? Painted Black, Eric Burden and War. En waarom die? Omdat die veel mooier is, deze uitvoering, dan die van de Stones. Luister maar.